We krijgen regen. De lucht ziet er zo onheerspellend uit, Opaatje. Duurt niet lang meer of het gaat gieten. tuimer van het kerkhof keek me net al zo stom verbaasd aan, toen ik met mijn volle gieter bij hem langs zeulde. <laughs> Dat is sufferd. Geen idee, Opaatje, waar die zijn weerberichten vandaan haalt. Nou ja, ervaring zeker. Vijftien, twintig jaar zo'n schuine blik over het houten kruis van de kapel heen de hemel in.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 En als hij ging wandelen, liep hij met zijn hoofd in de wolken en zijn voeten maakte het mos plat. En toch wist zijn hoofd in de wolken precies waar beneden de huizen van de mensen lagen. En het gebeurde nooit dat hij met zijn schoenen een voordeur inschopte of dat hij een dak vernieuwde. Hij hij was heel machtig, de reus. Altijd wanneer hij het wilde, was het voorjaar. En als hij dat niet wilde, dronken de mensen heten punch en trokken ze wand aan. Als ik groot ben, ga ik me naar reus trouwen. Of met papa. Of met dan Malbert. Een reus die wil reusachtig zijn Een dwerg is als een dwerg zo klein en moet veel leren van de reus Ja, zo'n reus die heeft het goed Hij draagt een balk in plaats van een hoed En praat met zon en maan Ja, Hij kwam regelrecht op me af Ik kon geen verroeren en stond als aan de grond genageld Hij zei je schijnt er plezier in te hebben. En ik zei, waarom heb je er zo pas niets aan gedaan toen de anderen dat kleine stuurmannetje in het water smeten? Dat was alles wat me te binnen schoot destijds, opaartje. paardje. zo zal het altijd wel gaan. Als je de grond onder je weg voelt zinken, dan zeg je ook alleen maar alsjeblieft of dankjewel of op je gezondheid. Ik geloof dat ik zo bloosde destijds. De vlammen sloegen me uit. Ze kon in het clubhuis toen zo de verlichting uitschakelen. Ja, zo moet het geweest zijn, Ka. Als ik groot ben, ga ik me naar reus trouwen. Die zal me beschermen. Zondag zal ik één of twee olifanten voor hem braden. En als er een sleurver steeds van zijn voorkeur afgeleid dan lach ik hem uit. <lacht> Karakterfout, Anna. Altijd dat uitlachen. Nee, nee, opaatje, humor was dat niet. Als kind al heb ik altijd. Toen moeders hete strijkbout een keer een zwartrokende driehoek... in ons mooie, goede, eiken tafel gebrand had. Ik mocht niks laten merken, maar van binnen... <laughs> ik kon niet meer. Ik stikte bijna van het ingehouden lachen. Ja, zo was ik. Ik zeg tegen hem... Moet je gewoon voor de sleuven en vork met acht tanden nemen. Of ik moet je een slabbetje omdoen, zoals klein theeltje altijd heeft. Maar die weet nog niet eens dat zijn moeder niet zijn tante is. Tegen zijn vader zegt hij timtam en opa papapa... <laughs> Ik begon te giechelen omdat hij daar zo onverstoord een reusachtige biefstuk zat te eten... zonder te merken dat de hele tijd schuimend bier met liters tegelijk over zijn oren liep. Een karakterval. Jawel. Nou. Maar zo zie je, Karl. je kan dus ook lachend in het leven van een ander binnenkomen. Alsof iemand zoiets gearrangeerd had. Die zet die kleine onschuldige Anna met haar 18 jaar op 9 juni op de planken van een clubhuis. Precies in het blikveld van Karl Wenen. En dan zegt deze iemand... Nu. En ons leven, plotseling, daar begint het dan. Ik heet Anna. En jij? Zit er dan verder niemand bij aan tafel? Oh, nu wordt het hier buiten al cool, koel, midden in de zomer. Oh, kijk eens, eende. Mijn moeder zat me mopperen, al zo laat. Uh, ja, ja, aanstaande zondag. Ja, om drie uur. Als die bij helemaal tot bovenaan in een bloemklokje kruipt... zonder weer naar beneden te glijden... Dan komt papa die fiets voor mijn verjaardag. Die rooie met die zonnewinnen. Als ik op de terugweg vijf... Vier honden zie, dan komt die zondag. Nu. Nee. Dekkel. Nee. Poedel. Nu. Nee. Nu. Nee. Twee boxes, Oh, mijn Karl Dat merk je in je hoofd, zulke weer. Zo'n zwaar en drukkend gevoel opaatje. Maar die man van het kerkhof zit er toch mooi naast met alles. Geen druppel. Weet je wat je kinderen en kleinkinderen doen als ik iets verstandigs zeg? Nee, nee, niet verstandig, maar goed doordacht. Wat zo s avonds als je alleen zit, plotseling door je heen geschoten is... en van binnen alles een beetje op een rijtje zet. Weet je wat ze dan doen met je ouwe, Anne? Ze kloppen hem op mijn schouder, alsof ik onder het stof zit. Laat maar, omaatje, zeggen ze. Maar kinderen, luisteren, is ik. Laat maar, omaatje... Dan breekt er wat, karl. Dan komen de muren weer op je af. Dan heb je zo het gevoel alsof je haast op moet houden met ademhalen. Zeg, waarom is om Albert zo stil? Hij is dood, Anna. Waarom? Hij is opgehouden met ademhalen. Hoefde hij dan geen adem te halen? Nee, Anna. De dag ervoor heeft hij nog tegen de witte terrier van Scheffer gezegd. Weg, weg, jij vuile rotkeffer. En nu is hij een engel. <laughs> Grappig. Zouden ze hem nu wel aardig vinden daarboven? Daarboven. Voor kinderen zijn zwaluwe sterke acteurs en ons lieve heer hetzelfde. Daar, helemaal boven. Mijn reus liep ook met zijn hoofd in de wolken toen ik klein was. Als ik elke dag een beetje oefen en mijn adem inhou, dan ga ik mooi dood zoals om Albert. Wat je zoon die doet een leven lang. In mijn hoofd zijn zoveel stemmen en zij zijn allemaal jong. Die van jou ook, Karl. Zo jong dat ik een kippenvel van krijg. Zoals destijds de kleine Anna met haar 18 jaren. En haar oog als van een klein bang vogeltje. Wat was er nou eigenlijk voor bijzonders aan je stem, Karl? Is dat niet te ver, Carl, naar de procratio's door? Nee, Anna, zei je, dat is zo dichtbij. Dat ik nog niet eens de maat van je schoenen zal weten als we terug zijn. De maat van mijn schoenen. Maar als je met me naar Amerika of India zou gaan, Anna, zal ik misschien ook nog dat lachje van je beter leren begrijpen. En misschien zal ik te weten komen of je graag op blote voeten loopt en of je ogen nog meer de kleur hebben van inkt of van bosbessen. Kun je misschien ook vliegen? <lacht> We zijn er vier keer naartoe geweest, naar de Pocratius toren. Vier keer. En boven op het spitse dak al die duiven. En het hart van de kleine Anna heeft toen nog meer gefladderd... dan alle vleugels van alle duiven samen. Een reus die wil reusachtig zijn. Een weg is als een weg zo klein. Men moet verleren van de reus. Ja, zo'n reus die heeft het goed. Hij draagt een balk in plaats van een hoed. En praat met zon en maan, ja... Yeah. Toen ik nog heel klein was, weet je, met, met vlechtjes en zo... Toen wilde ik altijd met een reus trouwen. Grappig, hè? Maar het gras is... Als je het wilt... Nou ja, het is alleen wel kletsnat. Dit heeft toch geregend? Ja, vorige week pas. Of, of daarvoor, op vrijdag. En als ik naar nou boven op een kikker ga zitten? Twee talen spraken toen die avond. De mijne nog wat te veel opgesmukt en roosrood en met hoofdletters en uitroeptekens. En jou direct en heel precies. Iedere punt waar je hoort. En toch zo kleurrijk als... Ik moet naar huis. Mijn mama wacht. Je moest hier eeuwig kunnen blijven. Het wordt al donker. Nu wordt het al donker. Blijf je nog even, Anna, vroeg je. Als je wilt, Karel Ik moet naar huis. Blijf je...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 Wat groen en onopvallend is, dat kan hij niet zo gauw breken, de wind. Of toch wel? Verbeeld ik me dat maar. Nou ja. Kleine Els, weet je nog, opaartje? Elsje, toen hij eens over sterven praatte, toen zei ze... Ik wil later heiden op mijn graf, verder niets. Zodat de wind er zo mooi overheen kan strijken. 17 hm. was het toen. En in die streek was helemaal geen heide. Ik hou niet van zuurkool. Maar wel als het niet zo zuur is en met zoveel kummel... dat het niet lijkt of er zand in zit. Wat vind ik verder nog lekker? Broekworst zonder stukje spek. Pannenkoeken en dooppertjes. En rookworst. En rode kool met appelmoes. Aardappels. In de schil gepoft. We gingen ook vaak brandnetels plukken... De hoofdzak was dat je handschoenen aan had. Carvel was in die tijd aan het front. Spinaziezaad hebben we zelfs gegeten, mijn hemel. En de anderen ook. Appelbollen, gebakken aardappeltjes. Als kind was ik zo kieskeurig als een sprookjesprinses. Bloedworst graag, maar zonder stukjes spek. <laughs> Topertjes.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 Maar als van twee volwassenen. De hele wereld lag er al in. Alleen geen goeie. Daar. Er was wat in de tuin. Stil eens, Kenna. In de tuin, ja. Op 18 augustus. Daar loopt iemand. Op het tegelpad. Ga bij de balkondeur weg. Misschien die rare man van de garage weer. Daar. Nu zie je op de trap. Schreeuw schreeuwt toch niet zo, Herika? Hoofd, baard, rugzak, achterglas. Mijn God. Carl! Carl! Ja, hoe... Carl, hoe ben je nou? Waar, waar, waar kom je vandaan? Papa! Kinderen, onze papa! Oh, Erika, huil toch niet? Ben je dan niet in... Ja, ja, waar vandaan? Natuurlijk, je bent immers hier. Petertje, laat papa toch los, laat hem. Mijn god. En daar leef je nu met je restje leven. Maar dat is het toch maar geweest, zo'n moment. Heb je zomaar cadeau gekregen? Het geluk. Hartkloppingen tot in je tenen: hoofd, baard, rugzak, achterglas. Bij Koster kwam op een keer zo'n heel dun briefje. Bij Frida Emmink naast ons op. De dag daarna zag ik de kinderen van Emmink in onze tuin staan. Ze plukten van die witte knakbesjes van de struiken bij de vuilnisbak en dan sprongen ze op en knapten ze kapot. Ach, het waren kinderen. Ze hadden alleen kleine zwarte banden om hun arm. En Erika vroeg me, Oh, maar zijn ze dan nu blind? Nooit zal ik meer ondankbaar zijn. Nooit meer. Ik heb immers alles. Jou, Karl. En de kinderen. Dat je zoiets mag hebben. Dat zeg je dan. Dan zit je nog met die schok en je slaat je gevoelens net wat te hoog aan. Ja, ik weet het, opaatje, ik weet het. Later, dan valt je luchtkasteel in duiken. En Erika's drie voor rekenen knaagt en je moeder trots. En om tien uur s'avonds ben jij nog steeds op de bouw. Je vindt het grote stenenhuis belangrijker dan mij. Ja, ja. Allemaal kleine, vervelende speldeprikjes. Zo zijn de mensen. Zo dankbaar. Nooit meer. Ja, ja. Praat jij maar, Anne.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 Petertje, wat die tegenwoordig bouwt, opaartje, ik weet het niet. Eergisteren gisteren nog weer, toen ze me meenamen, na de koffie naar de bouwplaats. Ja, ja, ik zal mijn mond wel houden. Maar echt rommelig was het huis, groen als een komkommer. En net of overal enorme stenen neuzen zitten. En aan de achterkant, zo wankel allemaal, nou ja. Alleen waar het dak is, dat heb ik wel gevraagd. Verder niks. Mijn huis heeft gewoon geen dak. Oom Albert heeft gezegd dat een hut ook mooi is zonder dak. Ach, wat kinderen allemaal zeggen. Het is helemaal niet erg als het regent. Dan speel ik gewoon dat het regent in mijn huis. <lacht> Overal oh, een andere dop, Anne. komt er alleen zo'n heel klein beekje door de voordeur. Net als een regenworm. En dan spoelt het om de stoelpoten heen alsof er een emmer omgevallen is. Zo, zo. Maar opeens, dan komt het tegen de muren afvreselijk omhoog. En de golf je de schilderijen van de haakjes. Gewoon zomaar. En ik ga op de bank staan en ik roep, help, SOS, help. Ja, ja, zo was het. Het dak. Ben je nu baas, Carlo? Bleek en moe zat je daar. Zelfs je stem was dof. Maar dat liet me koud. Jullie bouwen zeker nog bij manenschijn, hè? Romantisch, dat moet ik zeggen. Nee, zei je, Anna, en was nog wat met het dak. Dat kon ik niet eerder weten. We me hebben naar bed gegaan. Zou je mis kunnen dat je pas morgen vroeg thuiskomt... gelijk met de melkboer? Wat lig je toch te frommelen met het laken, Anna? Straks schuur je het nog stuk. Weet je wat ik daar straks in de badkamer dacht? Kijk eens, Anna, staan toch twee tandenborstels, Anna? Dan moet je wel getrouwd zijn. Ach, mijn beroep is... Luister toch eens, dat heeft met ons toch niets te maken? Jawel, veel, alles... Ik word gek als ik altijd in de rij moet staan bij meneer Karl Weener. Voor me eerst een compleet vierkant blok huizen. En dan een enorm protserig rood villa-dak En meneer Polier zelf. En die hele ijverige kolonnen metselaars. En die vatsige leeman met zijn brillanten en zijn bloementuin. En dan... En dan... Ja, wanneer kom ik nou eigenlijk? Zie je me nog wel aan het eind van die lange rij? Ja, Anna, zei je. Want je staat helemaal vooraan.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 Vorig jaar hadden we een, een, een, een patricierhuizenvakantie. En daarvoor, daarvoor... Koepeldaken. Of waren het ophaalbruggen, Carl? Ophaaldaken? Nee, koepel, Anna. Koepeldaken. Nou word je onredelijk. Ach, we kunnen maar beter direct naar Voepertaal gaan. Oh ja, daarom. Hm. Echt naardig. Dan te bedenken dat ik er nooit geweest ben. Ook later niet. Maar ik praat erover alsof de hele stad naar kaas stond. Hm, Eigenaardig. Ik moet er toch iets tegen gehad hebben. Tegen die arme plaats. <laughs> maar als kind nog niet. Toen was het. Uh, ja, bijna een wensdroom. Zo'n echt vurig verlangen. Weet je veel. Waarom? Het een of andere gehoord misschien van oom Jacob zeker. Die kwam overal. Ik weet wat. Wat jij allemaal niet weet, Anna. Altijd zit je met je ogen andere mensen uit te rafelen, heeft moeder gezegd. Om Jacob bid helemaal niet. Om Jacob, mijn grote voorbeeld. Hij kon Poesje Mouw achterste fluiten en in het Chinees zeggen: Hoe maakt u hooggeachte bruine hond Om Jacob bid helemaal niet voor het middageten. Soms kwam hij ons opzoeken als hij in de buurt was voor zaken. Moeder kookte dan zijn lievelingsgerecht. ...bloemkool met gehakt en roomsaus. Hij houdt alleen zijn gezicht heel diep naar beneden. Kijk dan. Psst. Handen vouwen, Anna. Maar, maar hij bidt niet. Hij doet alleen maar alsof. Hij kijkt naar mama's benen. Wat doet hij? Onze lieve heer weet het. En ik ook. Je zult je wel vergissen, Anna. Je weet toch dat oom Jacob altijd groengestreepte vruchtensnoepjes voor je meebrengt? En hij kan in het Chinees zeggen... ...hoe maakt u hooggeachte bruine hond het? Kan me niet schelen. Eergisteren zat hij voor het eten heel lang te bidden, zo lang dat de soep koud geworden is. Nu weet ik waarom. Hij hoeft nooit terug te komen, nooit. Ik heb toch lekker oma Albert nog. Hm, arme oom Jacob, ontroond zonder ooit maar te vermoeden waarom. Mijn grote voorbeeld voorbij. Mooie benen had ze inderdaad moeder. En als je je leven lang niets aardigs ziet, dan venijnige groene maarmachines, waarin je handelde zomer en winter, en dan daar bij vrijgezel? Ach, en dan eens in de zoveel jaar moeders romige bloemkoolsaus... en zo'n klein kriebelend pleziertje vlak voor de soep. Mijn hemel. Hm. Die arme oom Jacob. Wat heb je toch voor een streng kind uitgezocht voor je leven, opaatje? Zeg, heb je niet opgelet? Eén minuut. Ik heet Anna. En jij? Daar heb ik nou toch dat kleine schepje... Zo net had ik het nog. Karel. Ja, ik moet toch zo'n beetje losmaken, de aardeoppaardje bij de geranium. Karel, kijk eens. Voor je neus, Anna. Het schepje. Hm, je wordt al... Die blauwe ogen. Zoiets liefs. Hij heeft nog geen keer gebruld, Karel. Zoet kind. Denk je niet dat we hem toch met een beetje minder ees in zijn naam hadden moeten laten dopen? Peter Wender. Hm. Zo'n klein bundeltje kant. Mijn god, Petertje. Maar het klinkt werkelijk prachtig. Peter wenen, Peter wenen. Alsof er een grote klok luidt. Nou ja, hoogstens dus is een kleintje. Weet je wat het allerleukst zou zijn? Als er alleen maar kinderen waren. De hele wereld vol, verder niks. De meeste zo groot als ik, misschien een paar van vijf jaar. Een paar twaalf misschien of zo. Om op te passen voor als de kleine peutertjes in de grote haaienzee vallen. Of in de Chinese zee. Of de Engelsen. Wat er allemaal voor zeeën zijn overal. De kinderen konden prima met elkaar opschieten. Maar je moest alle talen verstaan voor als je eens ergens anders wilde spelen, weet je. Anders zegt zo'n Engels kind tegen me. pling pling pling pling, bim, bam. En dan bedoelt hij dat hij mijn fiets wil lenen. En ik geef hem op oplewaai, omdat ik denk dat hij mijn hutte kapot heeft gemaakt. Dat zou erg zijn, vind je niet. Die heeft toch nog alles voor zich? Meneer hemel, wat is hij toch nog klein? Nu wordt hij ook groter, Anna. De ene dag zet je hem nog op zijn potje, en de volgende dag krijgt hij al grijs haar. Wat nou, Petertje, zeg ik vorige week. Het wordt al aardig peper en zoutje, mooie donkere haar. Doe dat, zie jij aan je hoofd als je haren wit worden? Nee, Anna. Ook niet binnenin? In je buik of in je armen? Nee, helemaal niet. Soms misschien. Soms. Daar.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 Zoals dertig jaar geleden. Jij schudt en schudt je hoofd. Alleen je raakt alles niet meer kwijt. Dat neem je dan mee. Daar zie ik tegenop. Als Petertje later en Erika ook... volwassen zo sterk midden in het leven staan. Hun eigen leven. Oud worden moet erg zijn. Oh, jong zijn kan ook erg zijn. Wat je mee doet... Juist met al die jaren, dat is Als Karl er eens niet meer zal zijn, dan wil ik ook niet langer. Hmm, dat wil je wel. Ja, dat wil je wel. Ondanks alles. Daar staat je tafel. Daar is je raam. Daar zingt zo'n klein grauw vogeltje zijn spichtig liedje in de vlierstruik. Dat wil je niet loslaten. Je hoort en ziet, daar hou je stevig aan van. Ja, opaatje, zo is dat.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 Het was goed dat je lachte, Anna, destijds, dat zei je. Het was goed dat je lachte, Anna. Het regent. Het regent. Ja, och, kijk eens dan. Dan had ik ze toch geen water hoeven geven en niet hoeven harken. Wat zei je ook weer, die, uh, die man van het kerkhof? Niets. Die wees ook niet alles? Nee. Kijk eens, er lopen allemaal kringen nog een stroompjes regen bij de grafsting langs. Wat is die stoffig, die steen? Weer geen paraplu meegenomen, opaartje. Hm. Ja, ja, ik weet het wel. Rechts ligt die, in de halkast, naast de sjaaltjes. Vergeet hem alleen altijd. Ik leer het niet meer. Ik ben het vergeten. Het regent. Nou, dan ga ik maar, hè, opaartje. Die donkere wolken allemaal. Er zullen wel flinke plassen komen. Hij liep met zijn hoofd in de wolken. Hij was heel machtig reus. Altijd wanneer je het wilde, was het voorjaar. Ja, Karel, voorjaar. Zeg, praat er nu met zon en maan. Nou, zeg eens op.